Voorspel in acht delen naar de gelijknamige roman van Emile Zola in een bewerking van Regina Bichot van de Vrande. Achtste en laatste deel, het einde. ...zit onder je tapkast. Je speelt met je leven. Niet meer dan elke seconde per etmaal. Deze wijk is vast in handen van de keizerlijke troepen. De keizerlijke troepen. Een troep lompen die probeert Parijs plat te branden. Geef me glas wijn. Mijn zaak is gesloten. Jij ook al. Jij bent bang. Misschien. Jij staat toch aan onze kant. De kant van de revolutionaire boer, of niet? Ik weet het niet meer. Dus verraad. En jij dan? Op wie wacht jij hier, in mijn kroeg? Ik wacht op een vriend. Als hij komt. Hij komt. Jamaka komt altijd. Hij vecht tegen jullie. Hoe kan hij je vriend zijn? Voor jou onduidelijk, voor mij niet. Jamaka redde twee keer mijn leven. De soldaten van de keizer hebben de opwaart elke revolutionair dood te schieten. Jean is mijn vriend. Hier. Ik heb hier een brief van mijn zus, mijn zus Henriette. Zij heeft Jean verplicht. Een beter gemaakt. Zodat hij nou tegen jou kan vechten. Dat begrijp jij niet. Een glas wijn, ik heb dorst. Mijn zaak is gesloten. Het volk kan kaperen. Voor de keizer en voor de hamsteraars. Jij bent er een van. Een kroegbaas hamsteraar. En wat ben jij? Een fransman, Ja, een fransman. Stil. Stil eens, Engelsnaar. Voorzichtig. Het kan Jean zijn. Nee, nee. Die komt door de achterdeur. Dus hij komt. Dat denk ik. De boodschap heb ik doorgegeven aan de fourier. Ah, jij levert hun aan die troep. Ik leef om in leven te blijven. Mooi. Dat is heel mooi. Wat is mooi. Dat ik mijn best heb gedaan voor jou en je vriend. Wat heb ik niet aan moeite gedaan om die jongen te vinden? Ten oude regiment het 106e. Nu onder een zekere kapitein Ravo. Toen ik de kapitein sprak, had hij Jean net zijn korporaalstrijpen gegeven. En die was met zijn escouade naar de linkersteine overgetrokken. Mm. Om op kleine kinderen te schieten. Vannacht twee dreumen ze van zes jaar kapot. Wat moeten die straks op straat zien dat ze te krijgen? De keizer geeft ze gratis voer uit de loop van een geweer. Het zou beter zijn als de Pruizen er maar een eind aan maakten. Als ze hadden gewild, was de stad ingenomen zonder slag of stoot... Het Maasleger in het noorden. Het derde leger ligt onder Parijs. En koning Wilhelm met von Bismarck en generaal von Moltke... hebben zich met hun staf geïnstalleerd in Versailles. De reusachtige omsingeling is een feit. Zodat Parijs met zijn 8,5 kilometer ringmuur met bastions... 15 forten en zes vooruitgeschoven vestingwerken... niet meer als een gevangenis is geworden. Maar daar is de commune die de stad verdedigt. <laughs> daar moet ik om lachen. De commune met aan het hoofd Chateau die zichzelf tot generaal heeft gebombardeerd... en in het palais van Legion d'honneur... in gezelschap van zijn maîtresse... in een voortdurende slempartij leeft... die met zijn vuile laarzen de kostbare bedden vertrapt... en met zijn pistool de spiegels aan gruis schiet. Leugens! Het is dan toch maar zo dat we zonder gas zitten... en petroleum is haast niet meer te krijgen. De winkels blijven dicht. Fatale leugens, dat wordt gezegd. Maar probeer het zelf. Voor de bakkerijen en de slagerswinkels... staan rijen soms... Opgewekte mensen die zich opgewekte overwinningen staan wijs te maken. Nonsens. De nederlaag kon niet erger. Wat een wanbegrip. De bevolking spreekt nog van een uitval die Frankrijk moet redden. Maar vlees komt er niet op tafel. Van het leger zijn al 40.000 paarden opgegeten. Katten en ratten brengen veel geld op. Wat wil je nog meer met je commune? Het leger verraadt ons. De commune verraadt het leger. S'avonds is de stad donker, als door een vloek getroffen. Er is niks te horen nog gebelder van kanonnen. Waarvan niemand weet van wie op wie schiet. Dus jij valt af? Nog niet. Ik twijfel. Begin van de ramspoed. De ellende. De ondergang. Parijs zonder regering. De vijand wacht met zijn vredesvoorstel tot het volk zichzelf heeft verkracht. Dan komt de bruis voor de wallen. Let maar op. Op de eerste maart moesten de pruisen binnentrekken. En uit alle harten van Parijs tegen een lange kreet van haat op en van woede. Op de vergadering hoorde ik die verantwoordelijk stellen voor deze diepe smaad. Ik heb toen het woord genomen. Liever sterven op de wallen van Parijs dan één Pruis binnen te laten. Ik werd toegejuicht. Ik weet het, jongen. In deze ontwrichte nietsdoende bevolking vond opstand een natuurlijke bodem. Jij bent nog jong, Maurice. Niet te jong voor een glas wijn. De tent is gesloten. Ik stik, Haasman. Ik hoor een gerucht. Aan de achterdeur. Wacht hier. In elk geval toen ik terugkom. Boris. Mijn vriend. Oh, Boris. Mijn vriend. Een eeuw. Een eeuw heb ik gewacht. is oh, je been. Hoe is je been? Je ziet het. Gevecht klaar. Ik zie het, korpel. Ach, ja, die streep heb ik pas sinds gisteren. En nu wel ontrouw. Ik mocht niet bij de troepen vandaan. Je deed het toch. Ja, jongen. Ik moest jou zien. Ik moest je stem ook weer jongen. Oh. Ik lig hier dichtbij aan de over, De linkeroever. De verkeerde. Ik weet wat je bedoelt Mogis. Ik doe mijn plicht. Ik dien het leger. De jij dient de lafaard, De dood zelf. Ik? Ik dien de revolutie. Zijn wij nog vrienden? Is dat een vraag? Dan zonder politiek. Goed, goed, zonder politiek. Maar ik moet je wijzen op je fout, Jean. Ik weet dat jij een beste kerel bent en dat je luisteren kan. Dat schrijft ook Henriëtte. Heb je bericht van me? Hij schrijft juist dat ik mijn eigen richting kiezen moet. Ze schrijft ook over jou, met heel veel liefde. Ook stuurt ze een stukje uit de krant erbij. De burgers in het dorp hebben zich ook aan een gesloten, tot de opstand komt. Ja, een bloedbad. Bloed van eigen mensen. En moet dat? De triomferende opstandelingen maakten zich al meester van de ministeries. De publieke ambten. De regering wankelt. De nieuwe staat klaar. Het is een kwestie van dagen. De jeugd moet op de toon. Jean, jij blijft bij ons niet waar. Jij hoort bij ons. Huh? Ik, ik, ik pak je handen, ik smeek je. Morgen komt Henriette. Wij vieren dat. Op mijn kamer. Ik heb een klein hokje gehuurd in de rue Ruudersortie. Je kijkt over de stad. Een schoonheid van een panorama. Het tweede huis van de hoek. Jij, ik en Henriette. Wij drieën. Als één. Je blijft toch bij ons. De revolutie... Bij jullie. Bij jullie. Wat bedoelt die Maurice? De revolutie is van ons. Wat kijk je nou? De revolutie, die ken ik niet. Mijn kaptein heeft mij bevolen naar een steunpunt langs de scène te gaan met mijn mannen. En dat bevel volg ik op. Dat begrijp je toch, jongen? Zij moet met ons meegaan. Dat is belachelijk. Hoor, dat zijn mijn mensen. Mijn mensen, mijn vrienden. Zie achterweg te komen. Als ze je uniform zien, sta ik voor niets meer in. Toen verdwijnt Jean, vlug. terug! Goed, Henriet van mij. Ga langs die deur, dat is veilig. Adieu, Maurice. Adieu, Jean. Je moet je. Je moet je haasten. Maurice? Hier, je geweer. weer. Succes. Daar gaan we heen. Er is een strategisch punt ingenomen. We worden al aangevallen. Denk goed na. Oriënteer je. Begrijpen doe ik het nog niet. Ben je dan bezopen? Ik schot je niks in. Nou, ik druk me. Nogmaals, succes. Het kan de laatste keer zijn. Adieu. We moeten winnen. Dekken. Uh! Wat moet dat? Ik, ik zoek dekking. Wie ben je? Uh, Maurice. Zeg op. Ben jij een zwartbander? Ben je er een van ons? Zeg op. Verklijk je de stol dicht. Ben jij voor de communaar? Op met je potten van mijn lijf. Natuurlijk, ik ben een communaar. Ik zoek om aansluiting te vinden bij mijn bataljon. Waar zat je? We lagen bij Jean de uh, Ging het? Nee, het ging niet. We moesten door het constante geweervuur straat voor straat prijsgeven. Pleu, je hebt op de barricade gestaan en je niet willen overgeven. Dat nooit. Communairs kennen geen overgave. En dan zijn we kameraden. Mijn naam is Gaston. Ik, ik leef in een roes. Ik heb gevochten met Sedan, maar bij God, ik zag het niet meer. Daar moet een totale verandering komen. Het leger in Versailles past dezelfde tactiek toe als eerder de Prijzen bij ons hebben uitgehaald. Onze vroegere kameraden doen het nog beter dan die rotpruis. We moeten verder. Kom! Hier, stoppen. Dekken. Hoe heet je ook weer? Het dondert niet zo heel veel, want één keizerlijke kogel ligt ons plat. Wil je opgeven? Natuurlijk niet, man. Wij moeten zien om aansluiting te krijgen bij onze mensen. Kom, verder, verder. Kijk, het paleis van de legion d'Honneur staat in brand. Eén vuurzeen. Chouteau en zijn maîtresse worden geroosterd. Je kent het verhaal. Meer dan dat. Hij is mijn vroeger reiscoade-kameraad van het 106e. Zo, nou, jij hebt wat achter de rug. Niet meer dan jij, denk ik. Dekken. Daar komt uit die straat rechts een troepje met het geweer in de aanslag. Pas op, ze komen deze kant op. Schieten. Afwachten. Wie zal zeggen of het onze zijn of niet? Ik geloof wel dat het, dat het kameraden zijn. Op dicht. Hé, hey, geen roodbroeken, hè? Wat doen jullie hier? Wij zoeken aansluiting. Mag je hier wel haasten, kameraad, Want onze grote batterij van de Moulin de la Galette ...is door drie legerkorpsen aangevallen. Hebben ze gehouden? Ze zijn ingenomen. Ze stromen Parijs binnen, de overwinnaars. En Montmartre, ons Goedemiddag... beroemrijke Cita van de opstand. Ligt onder zwaar vuur. Gaston, dan moeten we daarheen. Jullie ook. Iedere seconde kan ons overwinning kosten. Vanuit de Croix-Rouge wordt een aanval voorbereid. Zijn je nou gek? De standplaats van het Rode Kruis. Zijn er zelfs die plaatsen niet meer veilig. De federale soldaten hebben de hele wijk van de Seinekade tot aan de rue Saint-Dominique nog in handen. Dan is er nog niets verloren. Dat is dichtbij. Maar als wij de sterke barricade van de rue du Bac kunnen bereiken, zijn we gered. Zullen we gezamenlijk gaan? Ja, goed. Afgesproken. Allee dan, naar de rue du Bac. Dat daar in de vechten is dus de vesting van de opstandelingen. Ja. Ja, Corpranagaan. De Tuilerieën. Wel, onze commandant wil dat we een omtrekkende beweging maken. Links en rechts van die ballen daar. Ja, ja. De invallende Duitsland zal ons wel helpen. Zoals eerst wel matter en het observatorium bezetten lijkt me. Dat heb jij goed gezien, vriend. Ja. Daar zullen de ons de drie kleuren laten wapperen. Ja, als het lukt. Dat kan ieder ogenblik gebeuren. Maar het consigne is onnodig vuur vermijden. We moeten geduld oefenen. En de vijand, ik bedoel de opstandelingen, in een hinderlaag lokken. Wat praat je nou, corporaal? En die rebellen dan niet onze vijand? Voor het ogenblik moeten we zelfs vijanden beschouwen, maar het zijn onze landgenoten. Die een andere visie hebben. Zij moeten kapot. Het is niet anders. Nieuwe ideeën moeten groeien. Die kunnen niet van een op de andere dag worden aanvaard. Weet het wel, er is veel dat niet goed is. Achthier is nog altijd de verkiezen boven Gambet. Die vrijgevochten republikein. Een avonturier. Ja. Heeft hij het beleger dat Parijs niet in een ballon weet het ontvluchten? Ik verbaas me wel eens over jullie verhalen. Parijs kende ik nauwelijks. Jij lijkt me een buitenman, corporaal. Ja, natuurlijk. Een boer met eigen grond. Daarom wil je immers de dood van de republikeinen, hè? Waarom niet? Ja, iedereen heeft zijn eigen problemen. Ik was een boer. Ik had een over. Ik heb alles, alles verloren. Jij vecht uit verbittering. Als ik verbitterd ben, dan is het om de dingen die op dit moment gebeuren. Er is een ontzettende broedermoord gaande. je zin? Franse dode, Fransen. Jij bent een gevaarlijke vent voor de oorlog. Gaat ons op het geweten werken uitgerekend op het moment dat we onze tanden moeten laten zien. Let u op, we naderen nu een strategisch punt. Dat zullen we moeten nemen in het donker. Dat moet de uh, redubak zijn, neem ik aan. Ja. Het brandt overal. Uh, het gaat niet spannen. Kijk, regelmatig zie je communisten de barricade ontvluchten. Ja. Ze voelen dat ze overweldigd zullen worden. We zullen ze een extra passie geven. Eerst een salvo erin, en dan op af met de bayonet. We zijn met weinigen, maar met een snelle aanval kunnen we de barricade in handen krijgen. Hmm, tussen die twee zandzakken vandaan wordt nog geregeld geschoten. Hmm. Die weet nog niet van wijken. Laat mij die dan maar voor mijn rekening nemen. Klaar? vuur. Leg aan. Vuur. En rap af. Hey. Hey. Oh, ja. <tie> je hebt erop gebracht, kom je daar. Zo. Zo. Jij. Nee, Maurice. Oh, God, Maurice. Dat, dat kan niet. Dat mag niet. Jean, je hebt... Oh, Maurice. Mijn arme, arme, jongen. Ik, ik... zal sterven. Nee. nee, je zult leven, Maurice, Oei me. Ah. me? Hoop dat dat ons zo weer moet samenbrengen. Pijn, zo pijn. Je hebt constant op je eigen vriend geschoten, jongen. Er, er moest een dag komen. Jij leeft niet, waar, Maurice. Jij leeft. Je zult me nou niet straffen door. Oh, ellendeling die ik ben. Heb ik zoveel geluk dat jij blijft leven? Ik, ik moet het opgeven. Nee, nee, Mooris. nee. De commune kan mij niet meer gebruiken. Het was een bajonetsteek, jongen. En ik, ik heb mezelf aangezet om fel toe te slaan. Ik voelde dat mijn vechtlust ging kwijnen. Het is zo zinloos wat hier gebeurt. Ik heb mezelf moeten verbijten. Ik heb de hand erin zicht. jij, je weet hebben we het beide verkeerd. Wel oprecht gemeend. Maurice, laat mij je onderzoeken. Kun je wat als ik je ondersteun? Dan kom, probeer dat, jongen. Kom, alles kom. Ik... Zo. Als ik jouw stem hoor, Jean. krijg ik weer moed en hoop. Wat is dat toch in jou, Jean? Dat, dat veilig. Dat rustige. Nee, jongen. Nee, mijn stem is nu gebroken. Toen ik daar straks toe stak. God, ik herkende jouw stem. Stem van wanhoop en van ondergang. Ik leef nog, zo. Ja. die ben je net eens toe rechters rechter oh, schouder gegaan. Oh, Alles diep adem, jongen. Doe het. Ja. Alleen mijn arm. Ja, die hangt slap, jongen. Maar we moeten hier vandaan. Want, want de troepen, het leger neemt geen halve maatregelen. Ook de gewonden worden afgemaakt. Bang ben ik nooit geweest, John. Nee, jongen, je was altijd te moedig. En nu... Ik wil je redden. Ze moet je niet zien in die vreemde tuniek. Dan ben je een communaar en dat mag niet. Maar ik blijf het, John. Ja, nee, jongen, help me nou toch. Het gaat toch om je leven. Maar remel, wat hebben we dan gedaan om zo gestraft te worden? Nou, ik zal je tuniek opensnijden. Zo. Zo. En je te verbinden. En dan beur ik je op en dan vluchten. Geen soldaat van het leger mag in jou een communaar zien. Zo. Kunnen we niet naar mijn kamer... In de Rue des Ortiz. Ja, Maurice, zou je kunnen lopen? Probeer eens, kom eens. Ga staan. Doe dan. Als Doe. jij mij helpt, kan ik veel Ja, ja jongen, kom dan. Ja. Ja. Ik, ik sta. Goed zo jongen. Kom vooral. Goed zo. Goed zo. We gaan naar de Seine over. Er ligt wel een goede boot. Bij de Pont Royal. Dat moet je naar de andere kant zien te komen. De verkeerde kant. Ja, kom vriend, kom. Probeer het. Kom Ligt je goed, Boris? Ja, ja. Probeer het uit te houden, jongen. Ik, ik wil het, Jean. Het, het brandt overal als de hel. De Pont Royal wordt door een roze gloed verlicht. De Tuileries zijn een onwezenlijkheid geworden. Kaas hebben we hier niet nodig. De Parijs brandt. In het schijnsel van de vlammen zie ik je gezicht in tranen Ik zweet, jongen. Het roeie ben ik wat verleid? De wind zit in de verkeerde hoek. We drijven af. Als we omslaan, kunnen we verzuipen. Ik ben maar een boer van het land. Ja, niks meer. Ik was geen succes. En nu? Ik dood mijn eigen vriend. Oh. Mijn hemel, hoe is het mogelijk? Straks staat het water nog in brand. Een ellendige droom. Kijk, Jean. Het paleis van de Conseil d'État brandt als spek. zeker, De huizen in de Rudybak. Ja. Lach je, Jean? Ja. Ik heb een beetje hoop, jongen, dat je er bovenop zal komen. Je bent zo levendig. Goed teken. Ik hou mijn tanden op elkaar als het echt pijn doet. Doe het echt pijn? Pijn? Wat is pijn? Valt allemaal maar mee. Straks, als we mijn kamer kunnen bereiken... is er misschien bericht van Ariet. Ariet. Ik heb Henriëtte lief. Jij hebt er veel verdriet moeten doen, Zan. Het leger ging voor. En nu dit. Ik heb een stille hoop. Kijk. Kijk. De gevels zijn prachtig verlicht. Er wordt gedanst. Het feest is in volle gang. Kijk. Het paviljoen de la loge. Het best kruipt op plop. Bravo. de monarchist, heeft Maurice le Basseur, de communaar is een boot getrokken. De vijanden die Parijs verwoesten, elkaar naar het leven staan, zijn diep in hun hart de beste vrienden, zoals het leven er maar weinig heeft. Eens zal hij Henriette trouwen en mijn zwaarder zijn. Kan dat in deze wereld? Groot een menselijk geluk thuis in deze brandende verloren wereld. Jean! Zo, roei verder, roei verder. Ik, ik was zo moe, ik, ik was zo... On... Nee, niet, niet, niet, niet opstaan, jongen. Nee, dan val je. En je zou verdrinken. Ik roei naar de kant. Wacht, jongen. Wacht. Ja. Kunnen die loods niet in? Zo'n zo moe Nee, nee jongen, nee. Ik heb het ingerekend. Ik zoek naar een tuniek van het leger. De ligt is een er gesneuvelde. Eén van ons. Die van jou bedoel je? Ja, die van mij. Wacht. Hier ligt een arme snoeber. Hij zal niet meer tegenspartelen. Hij heeft zijn plicht met de dood verkocht. Zijn Tuniek moet een ander het leven redden. Nou, trek aan, Maurice. Ik? Tuniek van het leger? Dat kan je redding zijn, jongen? Dat zit bloed aan. Bloed van een Fransman. Eens je waterbloeder. Eens, maar nooit weer. Ik ben er... Jongens jongen, stil toch. We hebben elkaar het leven gered. Of moet ik je dan zo in mijn armen houden? Als een vijand? Nee, toch? Kom. Zo. Ja. Heb je... De boot. Natuurlijk, ja, jongen. Het was nog een gevaarlijk ogenblik. Ik moest eerst voorbij de Pont-la-concorde roeien... ...om bij de Kid-la-conference aan te leggen, vlak bij die versneuvelde. Zijn tuniek mag ik dragen? Ik weet er niks meer van. Nog even, jongen. Kom, steun op mij. Uh, uh, He? Ik heb de barricade in uh, uh, de Royaal Royale te mede... ...want die ligt tussen het, tussen het ministerie van Marine en de garde meubelen. Jij bent goed thuis geraakt in Parijs. Kom, nog even volhouden, jongen. Dit is de rue Saint-Florentin. Dan zijn we in de buurt. Ja. Pas op, pas op, die barricade. Ja, hij lijkt hoger en verschrikkelijker. Maar mijn intuïtie zegt me dat de doortocht hier mogelijk moet zijn. Maurice, heb je nog fut, jongen? Als je me helpt. Nou, dat zal niet makkelijk zijn. Nou, kun je nog lopen? Ik kom thuis, dood of leven. Leven, Maurice, natuurlijk. Dit, dit is een bevel... Ja, ach ja. Je kan ons hier verlaten. Oeh, oh, oh godzijdank die pijn, jongen. Wie zijn jullie? Corporaal Macar van het 106e kapitein. Dit is mijn kameraad die door de bandiet is gewond. Ik breng hem naar een ambulance. Je kan verder gaan. De morgen breekt aan. <laughs> Zo, Movies. De jas heeft je gered, jongen. Het verraadreppen. Zomaar... Wind je niet op. We zijn in de Rue des Fronts, als ik het goed zie. Die schoft zei dat de morgen aanbrak. Zijn overwinning bedoelt... Hier... Stil nou maar. Het is altijd nog donker genoeg. We hebben nog Helbert voor de boeg. Hadden we nog maar... Ja, die een prijn. Prijn, die prijn. Langzaam, jongen, langzaam. weet je nou niet op. Niet opwinden. Langzaam, jongen. Kom nou maar. Gelukkig. Oh. Ja, je bent thuis. Ik had het niet durven hopen. Ja, hier is meer licht. Het begint toch te dagen. Die kapitein, hoorde ik het nog zeggen, de morgen breekt aan. Ja, ja. Ik, ik ben dodelijk vermoed, Jean. Ik begrijp niet dat je me nog zo ver hebt kunnen krijgen. Jean. Jean, heb jij je ogen dicht... Ben je aan Jean? Nee. Nee, jongen, nee. Ik... Eens even maar. Nou, je moet af links zijn, Maurice. Ik ga je wonden wassen. Arriet? Oh, Jean. Oh. Jij hier? Ik was in die stoel in slaap gevallen. Oh, oh. Mijn god, Maurice. Ja, Harriet. Moïse. Moïse. Lieve zuster. Ik wist dat je hier zou zijn. We hebben beide zo naar je verlangd. Oh. Wij zijn uit. twee werelden gekomen. Het zal moeilijk zijn. afscheid te nemen van jou. Al mijn vriend. Oh, van het leven. En van de chaos je gaat niet. Je gaat niet van ons erg Moïse. Ik, ik zal je beter maken. Zo, wat, wat doet hij? Hij is oververmoeid. Erger genoeg dan ik. Laat hem maar slapen. Maar hij zal sterven als we hem niet eerst helpen. Laat hem eerst rusten, Henriët. Ik heb zo met de moeder sjouwen om hier te komen. Urenlang. We kwamen van de overkant. We zijn de scène overgeroeid. Dat hij nou nog ademhaalt. Is <laughs> een wonder. Zo. Wat is er met hem gebeurd? Hij volgt voor de communaars. was ook wel te verwachten. Gisteren in de loop van de dag heb ik me heimelijk van mijn compagnie teruggetrokken met een verzinsel. Je hebt toen Maurice ontmoet? Ja. Wat dan waarschijnlijk lijkt dat. Dat moet een bijzonder moment geweest zijn met jullie waard. Wij waren vijanden. Ja? Ja. Maurice heeft geprobeerd over te halen om voor de commune te gaan vechten. Ik kon geen begrip opbrengen voor zijn idealen. Ja, maar Jean... Je moest hem aan zijn lot overlaten. Ik was niet met hem te praten. Hij was op geen enkele manier te overreden. Had je het echt niet kunnen proberen? Het ah, geloof me toch. Ik heb alles, alles in het werk gesteld om hem tot betere gedachten te brengen. Maar hij is jong en hij is bezeten van de commune gedachten. Een hele nieuwe wereld zou er komen als je hem moet geloven. En dat geloofde jij niet zo? Nee. Nee. Ik kan niet van de een op de andere dag mijn levensomvattingen te grap gooien. Dat ligt niet in mijn aard. Nee, dat weet ik. Ik ben een man die dicht bij de natuur leeft... Ik voelde mij gebonden aan de jarige tijden. Het zaaien, het oogsten, het groei, het rijpen. het vraagt tijd. Nou, zijn hogere wetten. Ik kan mezelf niet bedriegen, geloof me dan toch. Vertel me dan hoe je hem hebt gevonden. Ja, mijn vriend vinden is al moeilijk. Het afscheid is nog moeilijker. We hebben afscheid genomen. En toen zijn we teruggekeerd naar onze eigen bataljons. In een aanval in de rue du Bac, die vrijwel in onze handen was, bleef één communaar tot het bittere einde doorvuren. Oh, nee. Ja, het was donker geworden. We hadden gewacht op het invallen van de duisternis. De bajonet op het geweer. En in een aanval nam ik die heet hoofd voor mijn rekening. Toen ik stak, toen herkende ik die stem. Oh, Jet. Yeah. Ik heb Maurice vermoord. Ik heb... Oh, Jean. Ben ik ook zinnig geworden? Jij? Hoe kon jij mijn eigen broer... In het vuur van het gevecht, Harriet. Als ik geweten had dat Maurice... Dan had ik misschien... Oh, Jean, Jean. Heb je spijt? Moet ik mezelf een verwijt maken? Ik, ik... Ik ben toch een soldaat van het keizerlijke leger? Dat geef je het recht mijn broer te doden... Is het geen dwaasheid zo? Jij maakt mij verwijten, Harriet. Laat wel Maurice denken. Wij samen. Ja. Ik zal een dokter halen. Wie weet is die net steeds... Zeg daarover. Misschien is het niet zo ernstig. Een <coughs> dokter. Nee, geen dokter. Hij zal Maurice uitleven. Haal water. Ik moet mijn broer verzorgen. Maurice. Maurice. Ja. Ja, oh, oh, mon dieu. Ik wil je wonden verzorgen. Dan kun je daarna weer slapen en beter worden. Zo, haal warm water. Ja. Aljet, hm? je mag hem niet te hard vallen. Oh, moordenaar. Nee, kind, nee. Zo mag je niet praten. Ik zag vooruit. Streed voor vernieuwing. Dat denk ik misschien nog. Waar moesten jullie dan te vuur en te zwaard... je overtuiging opdringen aan de gevestigde orde? Had je daartoe het recht, Maurice? Evenveel recht als waarmee die gevestigde orde... te vuur en te zwaard haar overtuiging verdedigde. Oh, oh, oh. Oh. Jean is van een andere wereld. Hij begrijpt niet... niet voorzichtig... Die jas moet uit. Oh. Als zelfs goede vrienden in deze wereld naar de wapens schrijpen oh. om hun overtuiging te doen zegenvieren is alle redelijkheid verdwenen. Dan zijn we allemaal schuldig. Uh, moet een bezem door het oude, Henriëtte. Dat kost bloed. Ja. Altijd. Oh, lieve Maurice. Is dat verraad aan je vriend? Jij hebt jean lief, nietwaar? Ja. Uh. Daarom kan ik nu niet denken, Maurice. Pas op. Jean komt eraan. Het valt niet te hard, mijn zus. Hij is een goed zak, maar... Hij begrijpt mijn idealen niet. Zo. Ik spreek je over idealen, mijn jongen? Hier is water, Harriet. Dank je. Maak jij die niet losse scheur zijn er ook open. En doe hem geen pijn. Ah had me wel laten liggen. Dit is niet uithouden van pijn. Ik ga terug naar het regiment. Ik zal een dokter vragen om iets te onderzoeken, Maurice. Hoe noemen jullie ons? Je had het zelf over bandieten tegen die kapitein. ik verbied je, zo'n Bandieten, Ik moest je redden. En ik had daarvoor een sterke term. Bandieten. Ik weet het. laat me helpen. Hoor je dat, Aliette? ja. Jij bent een zorgenkind. Zo. Je arm wat opzij. Oh. Zo. Zo. Ja? Die borstrok moet aan repen gescheurd om een eerste verband aan te leggen. Zwachtels. Ja. Moet je naar je regiment, zo? Ik zal eerst Ariët helpen. zodat jij er wat voor zorgen bij ligt, mijn jongen. Huh? Ja, geef je moed om verder te strijden. Schut. Laat mij je helpen. Ik doe het heel voorzichtig. Oh... Oh, jeet. Ja is, is hij nog niet terug? Nee, nog niet oh, jeet. Ja Zal hij terugkomen? Misschien Als de communaars hem niet hebben afgemaakt Ach ja het is mogelijk. Oh. Oh. Ik, ik heb een helse pijn in mijn borst. Die bajonet is tussen mijn ribben terechtgekomen, dus dat kan ik goed voelen. Zo heeft jou goed geraakt. Oh. We zullen moeten zoeken naar een vertrouwde dokter om je te helpen. Oh. Het was de hele dag zonnig lente, weer. De Rook van branden lag als een diepe, duistere wolkenmassa over Parijs. Als een... Als een lijkwale. Nee, nee. Beslist niet. Ik hoor Stappen op de trap. Dat zou Jean kunnen zijn. Jean. Mijn vriend. Rustig. Rustig, beste jongen. Rustig. Jean, wat moeten we nou met hem? Maurice, is nou toch stil. Hier is de dokter van ons regiment, Maurice. Hij wil je helpen. Dat is bij God een hele klim. Is hij een communaar? Jawel. Wat heeft dat te betekenen? Willen jullie me bedonderen? Een bandiet die moe is van het moorden en brandsticht. Hij is mijn vriend. En hij is gewond, majoor. Het beste geneesmiddel voor hem is drie kogels dwars door zijn kop. Hij is mijn broer. Dokter. Dokter Broerosch. Hij was een van uw soldaten, beste dan. Ach, ik, ik, ik herinner mij u. Oh. Uw man kwam om bij een beschieting. Ja. Wijs. Ik weet het, u bent madame Wijs. Weet u, dokter. Ja. Mijn zuster. Ja. Waarom heb jij de laagheid begaan je bij die schofte aan te sluiten? Omdat... Omdat de ellende... de rechtvaardigheid... de schande... te groot waren... Je doet je zuster veel verdriet, man. Hij is erg ziek, dokter. Is goed, ik zal hem onderzoeken. Zo, dat ziet er niet best uit. Ze hebben je flink te pakken gehad. Maar daarom geef we verband. Verband? Uit die tas. Ja, haal eens diep adem. Uitademen. Oh. De idealen hebben je weinig lucht gegund. Dokter. Dat was een twee uur ik, dokter. Mijn beste vriend. Verwijten helpen hem er niet bovenop. Je, je hebt gelijk, corporaal. Maar je weet misschien wat we achter de rug hebben. Hij leidt me nu niet af. Ik wil hem verzorgen en ik zal in de loop van de nacht terugkomen. Ik heb een vermoeden dat er een lichte complicatie is opgetreden. Henriët. Ja? Is... ...zo al terug? Nee, Maurice. Hij zal heel gauw komen. Dokter Boros heeft goede hoop. Vertel me... ...wat hij heeft gezegd. Je moet nu slapen. En veel rusten. Ja. ja. Ik zal het slaapliedje voor je neurie ...dat moeder vroeger altijd zong. Hm? Ja. Ja. Mm -hmm. Oh uh, uh, uh, is it, with him? Oh God ze heeft geconstateerd dat de long ernstig is gekwetst. Ja. Ik kan een bloeding volgen. En dan... Arme, lieve Henriette. Terwijl de toekomst zo hoopvol leek. Wij waren hoopvol, Jean. Maar wij zijn meegesleurd in de haat van de oorlog. Niemand wordt gespaard. Of nu de onze, de neem of de communaar. Op een bepaald moment moeten zij zich inzetten. En doden. Dan zien zij naast zich hun kameraden vallen en laait hun haat op. Zoals nu de brand over Parijs oplaait. Oh, kan er een wonder gebeuren. Er zijn geen bondvariënt. Dan alleen vriendschap en liefde. Als het krijgselmoer losbarst, worden zij overboekerd. Zoals het paradijs verandert in een tuin vol onkruid. De bloemen van vriendschap en liefde verstikken erin. Stilzal, <lacht> ik zie hoe wakker worden. Oh, wil Weet dat ik wegga. Zo... Zo, ben je daar. Zo. Lieve jongen. Ik lag op je te wachten, zo. Ja. Wat gebeurt er toch? Zie je wel? Het begint weer. Parijs. Parijs brandt. Brandt helemaal. Tot as. Rustig, Maurice. Je bent zo warm. Laat me je voorhoofd afwegen. Het komt door de hitte. Die vlammen. En lieve Ariën, jij die altijd zo dapper was. Hou je dat ik ga sterven? Jij zult niet sterven, Maurice. Oh, oh ja, ja, het is beter. Met mij verdwijnt niets bijzonders. Ik heb je veel verdriet gedaan. Oh, ik smeek je, Moïse, blijf liggen. Waarom? Geef niet meer, ik voel het. Nee, zeg dat niet. Probeer te leven. Oh, ik met mijn kind, met alles wat ik heb. Blijf liggen, Moïse. Zo, zo, help me, help me dan toch. Zo. makker. Zo. Hij is dood. Hij is dood. Hij mocht zijn werk voor de vrijheid niet voltooien. Een diep geheim omgeeft ons. Voor hem had ik mijn leven willen geven. En ik heb hem vermoord. Wat ben ik nog? Dat is de wil van God. Ik zou op mijn knieën boete willen doen. Het is mijn schuld. Je komt te laat. Er is niemand meer die mij op deze aarde lief zal hebben. Niemand meer om te beminnen. Ik ben alleen. Verschrikkelijk alleen. Zo zal het zijn. Ik begrijp het is niet te vergeven. Jij was mijn man. Ik bouwde mijn toekomst op waar zon zou schijnen over groene weiden. Het leven lachte me toe en trok me naar de ondergang. Ik dacht ook dat alleen een kind kon dromen. Wat zal er nu nog van ons worden? Ik haat je niet, maar zal nooit je naam meer noemen. Niet na het laatste schot. We zijn verslagen. Het komt ons blijkbaar toe. Frankrijks totale ondergang heeft ook ons meegesleurd. Aanvaarden. Je ziet, ik huil niet. De stad brandt om jou de weg te wijzen, Jean. Rust in vrede, Maurice. Vaarwel, Heljed.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 ...in een bewerking van Regina Bichot van der Vrande. De rolverdeling. Corporaal Jean Macquar Hans Vierman. Maurice Levasseur, Hans Karsenbar. Henriette, Maria de Booy. Major Bourroche, Piet van der Meulen. Bourke, Dries Krijn, Gaston, Joop van der Donk. Verder werkte mee, Floor Koen, Jan Verkoren en Olaf Wijnands. Technische verzorging, Léon Dubois en Fred de Bier. Regie Dick van Putten.